Met Israël op weg naar de eindtijd. Dat is de titel van de nieuwe serie Eindtijd en Profetie. Vandaag ook uh, opnieuw welkom Jan van Barneveld. Ik vind het heel fijn dat je al voor het vierde seizoen vierde. bij ons bent. Zo? Ja, het vierde seizoen alweer. Family 7. Uh, wat gaan we in deze serie doen? Israël met Israël op weg naar de eindtijd. Nou, we gaan eerst eens kijken... Waarom nou altijd Israël? Ja. En wat is dan Gods plan met deze aarde? En wat heeft Israël en wat heeft de gemeente ermee te maken? En in de volgende uitzending gaan we eens kijken... hoe ver we in dat plan van God nu zitten. er ja, al... actueel, actueel. Ja, dus. buitengewoon actueel. Ja. Zelfs de Palestijnen komen nog eens een keertje. De zogenaamde Palestijnen, zeg ik dan wel eens. Om meteen eens controversieel te beginnen. Die komen ter sprake. Jeruzalem komt ter sprake... Het vrederijk wat op aarde komt, komt ter sprake. De wederkomst, alles alles komt ter sprake. En ik hoop dat het niet allemaal ondervangen wordt eh, door de wederkomst zelf. Dat we onderweg eh, ingehaald worden. Ja, de, <lacht> ja opgenomen lag op je ja. lippen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Uh, ja, misschien. Elke dag kan het gebeuren. Uh, misschien. misschien. Jij, uh, ja. jij nee, ga, nee, anders zitten we meteen. Ja, ik zie je gaan het is gaaf, van, oh, de, volgens mij moet dit nog gebeuren, dat nog moet gebeuren. Ja, zo precies woord. zo. Ja, ja. Ja. <laughs> dat, je, je kent mij goed of je kan gedachten lezen, laat ik maar op de eerste, <laughs> <laughs> op de eerste veronderstelling ja, ja. Maar vastpinnen. Ja, precies. dat klopt. Ja, ja. Er moet nog een heleboel gebeuren. Er moet nog veel even. gebeuren voordat uh, de Jezus terug kan komen. Ja, ja. ja voordat hij terugkomt. Ja. Ja. Het evangelie moet nog uh, over een heleboel streken gebracht worden. En, en, en Jeruzalem, daar moet nog een stuk tempel herbouwd worden. Ja. En, en daar zijn ze druk mee bezig. En, en, en is elite uit Afghanistan, de stam Efraim. En alles moet nog terugkomen. En er gaan natuurlijk machtig grote dingen nog gebeuren. Ja. ja, ik heb jou in de vorige series al heel vaak proberen te verleiden. van, ja, maar Hoe lang duurt het dan nog? Maar dan gaan we deze serie ook niet van je horen zeker. Nou ja, je, je kunt vragen zoveel je wilt. Maar <laughs> ik... Ja. Laat ik zeggen, één ondervrager kan meer vragen van duizend wijzen kunnen beantwoorden. <laughs> Inderdaad. Nou, we, laten, laten we beginnen met deze eerste uh, aflevering okay. dan. Waarom Israël, gods grote plan? Wat, ja. wat, wat heeft God nou bedoeld en, en, en waarom Israël? Ja, en, en waarom al die ellende op deze wereld? En waarom duurt dat zo lang? Ja. Ja, een joodse vriend zegt er ook vaak, zoals Psalm 13 zo dikwijls zegt: Hoe lang nog, heren? Ja. Hoe lang nog? Ja. Die ellende in Mogadishu. Ja, dat zeggen zowel christenen als niet-christenen natuurlijk. Ja, en, en, en joden. die zeggen als, dat God nog dan, de, als God dan bestaat, waarom grijpt hij niet in? Ja, ja, ja. Ja, nou ja, laten we dan maar beginnen. Kijken waar het, het, het interview schip strand? <laughs> um, ja. Kijk, het begint natuurlijk in den beginnen, zegt de, zegt de Bijbel. Genesis. In Genesis 1, vers 1. Er staat niet in den beginnen, er staat in begin. Het lidwoord ontbreekt in een of ander begin. Schiep God de hemel en de aarde. Mm -hmm. Nou, als God iets schept, dan schept hij iets goeds. In ja. Job zegt God tegen in Job 38, vers 6 en 7, zegt God tegen Job iets over de schepping. En dan zegt hij, wie, waarop zijn de pijlers van de aarde neergelaten? Of wie heeft daar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen juichten en al de zonen gods jubelden. Dus toen God in het in, in, in begin, of in het begin, de aarde schiep en de hemel, stonden de engelen, de morgensterren, en de zonen gods, andere engelen, die stonden daarbij te juichen. Nou, jij, maar, weet maar, jij wat het verschil is tussen die twee? Er zijn uh, twee soorten engelen. Morgensterren, nou ja, en dat is weer een ander onderwerp. Dus, ja. Je hebt Gerubim en je ja. hebt Seraphim en, en je hebt een heleboel soorten engelen. Uh, dus daar, uh, dat gaat iets te ver. Okay. Ik kom straks nog wel even op een slecht nee, soort... Goed, uh, Ik kom uh, uh, nog op een slecht soort engelen terug. <laughs> Oké. Okay. En, maar ja, er staat hier... De aarde in Genesis 1 vers 2... Nu was woest en ledig. Mm -hmm. uh, dat was, dat kun je ook wet lezen. Dus toen is er iets, iets vreselijks gebeurd. Wat is er toen gebeurd? En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Toen is een van die topengelen van de Heer... is afvallig geworden. Lucifer noemt men hem dan wel eens, dat staat niet in de Bijbel zo. Maar dat staat heel duidelijk, staat dat in de profeet Ezekiel en ook in Jezaja, staat heel duidelijk hoe dat allemaal gebeurd is. Dat lees je in Ezekiel hoofdstuk 28, als ik me goed herinner. Dat is Ezekiel 28. Oh ja. ja klaaglied over de vorst van Tyrus. Die vorst van Tyrus, ja. Nou, dan zegt God tegen die vorst van Tyrus, uh, volmaakt bent u van gestalte. Volkomen schoon. Vers 13. In Ede waart gij, in Gods hof. Ja. Het is niet alleen het paradijs, want alle aardse dingen zijn weer spiegelingen van hemelse dingen. Mm -hmm. Dat weet je ook wel. Nee? En dan wordt verteld hoe mooi die was. En vers 14. Ja, je was een beschuttende Gerub. Gerubim, dat waren zijn engelen die over Gods troon gebogen staan. Ja. Heet, boven de ark stonden ook twee engelen, die stonden zo boven het verzoendeksel. Mm -hmm. En dat noemden ze de Gerubim. En, en die waren met uitgespreide vleugels. Ze waren, vers 15, onberispelijk was u. Was, hij deed het prima allemaal. En toen, in vers 16, door uw uitgebreide handel was je vol van geweld en kwam je tot zonde. En wat deed God toen? Hij zei, ik verbande je van de berg der goden. En ik gooide je vers 17 op de aarde. En, en, en, en in Jezaja lezen we. Een vuurvlam kwam op je uit. En ik denk dat dat gebeurde in Genesis 1 vers 2. Toen is de Toen aarde woest en ledig geworden. Dus en, dat, dat wat, wat wij hier nu lezen in Ezekiel 28. Ja. Die gebeurtenis die God schetst via het, beeld, het beeld van het vorst van Tyrus. Ja, ja. Uh, dat dat... dat al in, zeg maar, de tijdsgewicht van de Genesis is gebeurd. Ja, het begin voor Genesis ja. uh, 1, vers 2. Ja. En toen is die aarde woest en leden geworden. Maar ja, God had wat moois gemaakt. En ik zeg dat eerbiedig, maar God laat dat niet op zich zitten. Ja. En die begint dus die aarde te herstellen. Dat is dan de, wat wij dan de schepping noemen. Ja. Er staat heel weinig God schiep. Er staat God zij. Ja. En God zij zij licht en God zei er is een uitspansel... ...en God zei dat de aarde jong groen voorband... Maar, maar um, hoe, hoe weet jij dat dat zeg maar, in die volgorde gegaan is? Hoe, waar, waar komt jouw gedachte daar vandaan? Ja, vanuit Ezekiel en ook Jezaja 14 mm -hmm. spreekt ook over dezelfde val van Satan... Ja. En, ...en vanuit het feit dat, in de psalmen ook staat het heel duidelijk dat God, toen hij de aarde schiep in het begin... iets volmaakts gemaakt had in het begin. En niet iets woest en ledig. Hmm. Woest en ledig komt altijd van de tegenstander. Ja, want als je een beetje oppervlakkig de Bijbel leest... dan zou je kunnen bedenken... van nou, die aarde was geschapen. Hij uh, <tie> was woest en ledig, aarde is geschapen... en daarna is de duivel uh, uh, met zondeval enzovoort. Ja. Is... Nou, laten we kijken wat er in de Bijbel staat ja. op dit, ja. uh, deze zaak. Nou, ja. op een gegeven moment... Uh, wordt Adam geschapen. En wat krijgt die Adam dan voor opdracht? In Genesis 1, vers 28. Wees vruchtbaar. Nou ja, daar zijn een mm -hmm. heleboel mensen nog steeds mee bezig. Wees vruchtbaar, wordt talrijk. En er staat, vervult de aarde en onderwerpt haar. Onderwerp. Ja. En heers. Dus er was wat te onderwerpen. Ja. De opstandelingen worden onderworpen. Mm -hmm. opstandige volken worden onderworpen, snap je? Mm -hmm. Dus hij moest iets onderwerpen. Ja. Hij moest die aarde weer onder Gods heerschappij brengen. Dat was de bedoeling van God, snap je? Hij moest de aarde weer onder Gods macht brengen. Dat de aarde weer mooi was, dat de aarde weer volmaakt was. Mm. Adam, veel mensen die denken dat Adam en Eva een stel, uh, ik zou bijna zeggen ludieke nudisten waren. <laughs> Ja. En die daar vrolijk in het paradijs rondhuppelde. En af en toe een sappige peer of een trost druiven. Of, het uh, is nu de kersentijd nog, uh, een kilo kersen uh, van de boom plukte. Ja. En, en, en af en toe een parkje bijharkte. Mm -hmm. En gezellig samen met de Heere God babbelde. Ja. Nee, Adam en Eva, dat waren bijna goddelijk geschapen wezens. Nog, er stonden ergens tussen God en de engelen in. Zo machtig waren ze. Dat staat ook in de Psalmen. Ja, dat, ja. dat staat in psalm, ik meen in psalm 18, als ik me goed herinner. Gij hebt hen bijna goddelijk geschapen. Ja. En dat waren dus eigenlijk waren Adam en Eva de koningin en de onderkoningin van God op deze aarde. En toen maakte God voor Adam en Eva een beginnetje, het paradijs. En wat moesten ze met dat paradijs doen? Die moesten ze bewerken en bewaken. Dus er was wat gespuis rondom dat paradijs, snap je? En dat is toen misgelopen. Waardoor is het misgelopen? Door ja, het, ongeloof. Het gespuis dat... Uh, dat, dat is die de, lucifer. De, de, de slang. Dat was de slang, ja. dat is lucifer, de oude en slang. En waarschijnlijk niet alleen lucifer, maar ook demonische machten. Allerlei demonische machten die daar omheen zwerven. Ja. En die probeerden... Eva eerst te verleiden. Want, want, ja, want de Satan is natuurlijk niet alleen op aarde gegooid. Hij had nog een aantal... Hij had een heel, hele zwik van die engelen met hem mee. Die had hij ook misleid. Ja. Kijk, Satan ligt altijd. Ook al spreekt hij de waarheid, dan ligt hij. Ja, dat klinkt misschien gek. Ja, ja, dat zie je toch ook bij de Heer Jezus. Ja. En toen zei de, die duivel die riep... Uh, ik weet wel wie je bent, je bent de zoon van God, uh, je bent de heilige komt gekomen om ons te vernietigen. Dat was waar, Maar ja. heer Jezus zei, hou je mond, ja. want die wil geen getuigenis. Want als spreekt de Satan de waarheid, er zit altijd leugen achter. Ja. Bedrog. Paulus werd <tie> nagelopen door een, een, een, een meisje met een waarzeggende geest en die riep, mensen geloof daarin Paulus en in Barnabas, want ze brengen een boodschap van God. Een ja. boodschappers van God. Daar nou, zouden we trots op zijn. Ja, zeker. Je zou zeggen: tjoe, tjoe, tjoe, wat een getuigenis. Ja, geweldig. Nee, zegt Paulus: Zwijg, hou je mond. Want elk getuigenis van de duivel is leugen. En, en, en wij moeten oppassen dat we geen centimeter buiten Gods woord omgaan. Dat ja, is dus zo precies. belangrijk. Ja. Nou ja, goed, het is misgegaan Vermeng met Adam en Eve. Vermenging hè? Ja, ja. is een van de grote problemen. Oh, ja. Ja. En, maar ja, het was misgegaan met Adam en Eve. Maar God blijft bij zijn plan. Ja, want uh, God heeft nu eenmaal de mens uitgekozen om deze aarde te beheren en onder zijn heerschappij te brengen. Ja. En, en daar blijft God bij, dat is, ja, ik zou bijna zeggen... Ik, ja, dat is bijna een vermoeiende opgave eigenlijk. Ja, ik, ik, ik, ik zou het bijna een vergissing noemen. Ja. Ja, had hij niet wat betere wezens kunnen scheppen of zo. Ja. Nou, dan kom ik straks daar nog okay. even op, als je het goed ja, vindt. dat is goed. Nou, maar God ging door, hij ging door met een profeet Henoch... Mm. En dat was de zevende na Adam. En toen ging die, kwam nog, die oude Methuselim kwam er nog tussen... die 969 jaar geworden is. Ja, we waren wel allemaal vrienden van God, hè? Dat, waren, dat, dat ging met één lijn ging die door, die eindigde bij Noach. En, en, en die heeft bijna Adam nog gekend. Ja. Want Noach zijn vader, Lamech, die heeft Adam nog gekend. Ja, precies. Dus dat is allemaal ja. keurig overgeleverd. Ja. Hij ging door met Noach. Die bleef over met Sem, Gam en Javet toen ging God nog verder in het geslacht van Sem. En toen kwam Israël in het verschiet door Abraham. Abraham en dan Isaac en Jacob en daar komt het volk Israël uit. Ja. Toen heeft hij Israël uitgekozen om zijn plan hier op aarde te volbrengen. Dus hij begon met Adam en Eva. Ja. Die, die hadden de opdracht... En uh, via die hele geschiedenis komt hij komt eigenlijk uit bij een volk. Dus vanuit twee mensen komt hij bij een volk uit. Komt hij bij een volk uit, ja. Komt hij bij een volk uit. <coughs> en aan dat volk, dat heeft hij, om eens een raar woord te gebruiken, geëquipeerd. Mm -hmm. Heeft hij uh, zijn wetten gegeven. Ja. Zijn regels, dat zijn geen, geen wetten. Maar dat zijn... Uh, uh, Laat ik zeggen, openbaringen van God, dat zijn zijn inzettingen, zegt de oude vertalingen. Dat is gewoon Gods handleiding bij het leven. Ja. Dat zijn zijn wetten. En net als je bij een, een, een, een nieuwe wasautomaat krijg je een handleiding. Ja. En als je dat nou precies doet volgens die handleiding, dan draait dat ding goed. Ja, precies. En als je het doet volgens de handleiding van God, dan draait het leven goed. Ja. En die wetten heeft hij aan Israël gegeven. Had, had Israël een keus? Ja, want het werd bij de Sinaï aan ze gevraagd, willen jullie dat? En toen zeiden ze, ja, de Heer is onze God, wij willen de Heere God okay. willen bedienen. Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dat, uh, want, ja, je kunt zeggen, van ja, Abraham en... Uh, en Abraham en, uh, had ook een keus. Ja. Hij had in Ur, in Ur kunnen blijven. Hij had uh, kunnen blijven. Ja. Maar goed, uh, door die keus uh, zou je zeggen, ja, daar zaten hij een heel volk mee op. En kijk eens wat, wat de moeilijkheden dat volk heeft gekregen daardoor. Dat je klopt, je ja. zou dus nu kunnen zeggen, van ja, als we alles van tevoren hadden geweten, ja, hadden we mooi nee gezegd. Ja, maar dan had, dan had de aarde een nog grotere puinhoop geweest. Of God had een andere manier gekozen. Dat, nee, dat was de bedoeling van God niet, want dan zou hij God niet geweest zijn. Want hij had nu eenmaal de mens gekozen. Ja. En, en, en dan gaat hij door met de mens. Ja. En toen heeft hij Isra zijn geboden. Wat was de bedoeling van God? Dat ze, hij koos niet alleen een volk. Maar hij koos ook een land. Dat is het land Israël. Het hele stuk Israël ah, ten hij, westen van de Jordaan. Ja, ja. En in dat land koos hij ook een stad. Jeruzalem. Jeruzalem daar zullen ja. we straks wel over hebben. Of, of een ja. volgende uitzending. Ja. Koos hij Jeruzalem. Nou, dat volk, dat ging dus naar het land Israël. En de bedoeling was dat ze daar gods wetten zouden volgen. En als zeg, voorbeeld voor... Niet alleen als voorbeeld. Want er staat in Deuteronomium. Als jullie mijn wetten volgen, zul je tot een hoofd zijn en niet tot een staart, ja. zul je leiding geven, zal dus de wetten zullen van Israël uitgaan over deze hele wereld. En de vredebrengende en, en, en de heilbrengende genade van God zal van Israël uitgaan. Ik heb je enig idee, um, in die tijd hè, waar, dat, waar we nu over praten... Hoe zag die wereld er toen uit? Welke andere volkeren waren daar? Was, was dat een, is dat te vergelijken met wat we nu kennen? Hoe lang wereld? niet? Ik denk uh, hoogstens 1 tiende of, of misschien wel 1 twintigste daarvan. Maar in het land Kanaan, daar woonden buitengewoon goddeloze volken. Ja. En God had 400 jaar geduld gehad uh, voordat hij Israël naar Kanaan liet gaan. Ja. 400 jaar hebben ze zitten zuchten en in ellende gezeten in Egypte. Mm -hmm. en, en toen pas was, laat ik zeggen, de Bijbel noemt dat de maat van de ongerechtigheid. En dan zou ik bijna zeggen, was de emmer van Gods boosheid was vol. Maar hoe lagen de verhoudingen dan? Gods volk ten opzichte van de andere volkeren? Is ja. dat een, een, een tiende? Uh, of? Nee, veel minder. Nog minder. De, uh, dus het was maar een heel klein uh, voorbeeld. Dat volk van, ja, ja. van God was een minim, zeg maar minimaal... Aantal mensen ten opzichte van het groot aantal mensen wat ja. eigenlijk godloos was. Maar dat in de eindtijd, zal dat her allemaal hersteld worden. Zal dat de wet zal van Jeruzalem uitgaan. Mm -hmm. ook een klein nee, Daar, kom, op, daar op. komen we natuurlijk nog, daar op. Komen we nog op terug. Ja, nou. dat, maar dat maakt het natuurlijk wel apart. Hè? Want je zou kunnen zeggen, van ja, vanaf Adam is dus God die weggegaan met zijn volk. Hè? Eh, naar Israël toe. Eh, maar ondertussen zijn er ook heel wat volken gegroeid mm -hmm. vanuit de schepping. Die echt helemaal niks meer met God hadden. Ja, ja, ja. En de, toch ook goed begonnen zijn. Ja, misschien. Nou ja, ze hebben een goede voorbeeld gehad vanuit Adam natuurlijk. Ja, maar... Ze kwamen uit dezelfde lijn toch? Ja, maar van in de tijd van Noach... <coughs> in de tijd van de Noach, van de zonvloed, was het zaakje al zo goddeloos... Dat de Bijbel daarvan zegt... Dat alles wat in hun hart opkwam was alleen maar slechtheid en boosheid. ja. Dus het was een, een gruwelijke tijd in die tijd. Een geweldenarij en weet ik veel wat allemaal meer. Dat, dat leert de Bijbel ons. Dus, dus je zou kunnen zeggen dat uh, wat in het paradijs gebeurt... Uh, met, met, met de zondeval, dat is dus wel een hele hevige en zo doorgezet... dat het grootste gedeelte van de bevolking op aarde... Uh, was afgevallen, ja. Was, uh, had, had er eigenlijk al helemaal niks meer met God. Dat klopt, ja. Dat was een hele, hele goddeloze tijd... Uh, dat lezen we bijvoorbeeld in, uh, in Genesis 5 vers 5, toen de Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te allen tijden slechts boos was. Dus te allen tijden, altijd, ja. iedere keer weer, al, ze konden alleen maar boze en slechte dingen bedenken ja. de mensen. Het was onvoorstelbaar. En, en, en traf... Henoch was daar zo'n uitzondering in. En Henoch was een uitzondering, die heeft de mensen gewaarschuwd. Dat was een ja. profeet van God, ja. de mensen werden gewaarschuwd. Ja. Die heeft, uh, lezen we in het Nieuwe Testament lezen we over Henoch. En er is een apocryf boek, Henoch, die vertelt van hoe Henoch uh, de mensen waarschuwde voor het oordeel van God. Dus in die periode van afval uh, waren er al steeds mensen die terug weer verwezen naar God. Van, ja. Mensen let op, er was geen wet natuurlijk. Nee, maar, als, als, maar wel als bewijs van Gods geduld en Gods genade. Ja. Want na, na Henoch heeft het nog honderden jaren geduurd voordat Noach optrat. En Noach die heeft volgens de traditie, en ik geloof er ook in, heeft nog 120 jaar gepreekt. Ja. Nee, die heeft de mensen allemaal gewaarschuwd en nog eens gewaarschuwd. Mm -hmm. en, en, en de mensen die wilden niet lachten hem uit. Ja. Oké, okay, terug naar Gods volk. Ja. Uh, dat, dat, dat die keuze is gemaakt... Ja. En uh, Israël kan bijna niet anders dan gewoon daarin blijven wandelen. En je ziet dus dat dat ook niet werkt. Dat ging ook mis. En dat was heel tragisch. Dus toen ging Israël in de ballingschap. In het jaar 722 voor Christus gingen de tien stammen gingen er in ballingschap. En daar komen we nog op terug, want die komen nog eens een keer terug. En uh, in het jaar 586 voor Christus ging het Joodse volk in ballingschap. Maar ze kwamen terug, want God blijft bij zijn keuze. Ja. Hij blijft bij zijn keuze van de mens. Hij blijft bij zijn keuze van het volk Israël. Toen ging God een zeer bijzondere, heilige variatie op zijn plan. Hij stuurde de Heer Jezus, zijn enige geboren zoon. En dan kom je weer uit bij de mens. Ja, want het is de mens Jezus. Ja. De mens had het verknold, dus een mens moest het weer goedmaken. Dat is wel apart, hè? Dat, ja, natuurlijk, maar, maar God is consequent. Ja. En God is bijna rechtlijnig. Hij begon met de mensen, Adam? Ja. En, en, en, en, en, en daarom wordt hij Jezus ook de tweede Adam genoemd. Ja. En die is niet in de val van Satan getrapt. Die heeft op Golgotha zelfs de Satan een vernietigende slag toegebracht. Ja. Hij heeft daar. Golgotha, dat is het grootste, het mooiste, het belangrijkste. Wat er ooit gebeurd is in de wereldgeschiedenis. De grote ommekeer ook in de helsgeschiedenis. Ja, en, en, en er zal ook nooit iets belangrijkers en grootser gebeuren dan wat op Golgotha gebeurd is. Daar zijn al mijn zonden, halleluja, ja. en al jouw zonden, daar ben ik Amen. ook blij mee. Amen. Ja, die, die, die, maar ook, ook van de kijker, alle zonden van de wereld die zijn daar gedragen. Ja. Hij is een verzoening voor onze zonden, zegt de apostel. Niet alleen voor de onze, maar ook voor die voor de hele wereld. Ja. Maar ja, voor verzoening, dat is de tragiek, zijn twee personen nodig. Ja. God kan wel zeggen, het is verzoend. Maar de mensen zeggen, geef mij een portie maar aan Vicky. Ja. Dat hoeft ja. voor mij niet. Nee, maar goed, dan zie je dus weer hetzelfde beeld. Dus mensen wilden... Uh... Of Adam. Adam, die had al problemen om zeg maar te luisteren. Uh, uh, mensen wilden niet naar Henoch luisteren. Ze luisterden niet naar Noach. En ze luisterden ook niet naar Jezus. Uh, ja, dat is maar half waar. Oké. Okay. Want er was een, een, een, in die tijd was het grootste deel van Jeruzalem geloofde in Jezus. Ja. Er waren daar denk ik toch wel 20.000 Messiaanse joden die in Jezus geloofden. De, het probleem lag bij de leiding... Het ligt altijd bij de regering. De regering krijgt altijd de schuld. Ja, precies. Maar, maar, maar het lag nou, daar je, inderdaad je bij de leiding. Zien, je kunt zien in de intocht van de heer Jezus ja. hoe, uh, hoe betrokken het volk was en ook dacht van dit wordt onze koning natuurlijk. Ja, de zoon van David, Hosanna ja, de koning, ja. halleluja. Koning, ja. En toen ging de heer Jezus naar de tempel. Ja. Weet jij wat hij daar deed? Ja, volgens mij ging hij zijn vader verheerlijken. Wat deed hij in de tempel? Niks. Hij deed helemaal niks in de tempel. Er staat in de Bijbel, hij liep het tempelplein op en keek een beetje rond. En toen ging hij weer terug. En onderweg heeft hij toen, dat verhaal ken je wel, die vijgenboom vervloekt. Ja. En de volgende dag ging hij weer naar de tempel. En toen heeft hij al die koppelieden de tempel uitgejaagd. Ja. Wat, waarom wachtte hij nou even in de tempel? Dat lees je in Psalm 118. Daar staat ook dat hij de tempel inging en dat hij wachtte op mensen die zouden zeggen... Baruch haba Adonai. Dat betekent gezegend, hij die komt in de naam, de naam des Heren. heren. Ja. Dus hij wachtte op de leiding van Israël... die zou zeggen, gezegend, hij die komt in de naam des Heeren. Dat was Jezus, hij ja. die komt in de naam des Heren. Hij wachtte op erkenning van de leiding. En de leiding die deed het niet... en de volgende dag ging hij die, die tempel reinigen... En dat was een Messiaans teken. Want volgens de Joodse traditie. Mocht alleen de Messias dat doen. Ja. Ging hij nog eens een keer op die leiding hameren. Om te zeggen. Ik ben het. En die leiding die heeft het. Niet gezien. Niet gezien. En we zullen volgende daar, keer daar zien. Daar komen we inderdaad we komen op terug. Op terug. Ja. Maar ja. toen is er iets bijzonders gebeurd. Het offer op Golgotha. Ja. <laughs> ik, ik kan er niet genoeg over dankbaar zijn. <laughs> ik, ik, ik vind dat zo absoluut, prachtig. Absoluut, ja. maar, maar toen is de. De gemeente erbij gekomen. Toen zijn wij heidenen gelovigen uit de heidenen erbij gekomen. Toen is het Israël geworden met de gelovigen in de Heer Jezus van de heidenen. Ja, het is dus niet zo dat uh, de gemeente in plaats van Israël is gekomen. Nee. Israël bleef. Gods volk. Gods volk. En uh, had ook nog steeds die voorbeeldfunctie. Ja. En de gemeente is daarnaast toegevoegd. Ja, ja. Aan, uh, met een aan aparte functie. Ja. Want dat moest de gemeente doen. Ga heen, verkondig het evangelie aan alle volken... en maak allemaal tot mijn discipelen. Discipen, ja. Wat betekent dat? Als je een discipel bent van God, van de Heer Jezus... Ja. Als je, dan ben je onderworpen. Dus eigenlijk wordt aan de gemeente... maak alle volken tot mijn discipelen, onderwijst hen... maak ze tot mijn volgelingen. De aarde moet onderworpen worden. Ja. En nou is, heeft dat 2000 jaar geduurd... en... God heeft langer geduld gehad met de gemeente dan met Israël, hoor. Ja, en er ja. is er ja. nog niet veel van terechtgekomen. Nee, ook wij uh, ja, zijn hebben niet, gefaald. Hebben eigenlijk gefaald, ja, ja, dat moet ja, zeggen. Ja. Um, onze tijd zit er alweer op, Jan, uh, van deze eerste aflevering. Dus we gaan even kijken hoe we uh, misschien de volgende aflevering... ...beginnen met waar we nu geëindigd zijn. Even nog zeggen, één ja. seconde. Ja, ja, zeker. Waar zitten we nu in? Nu ja. is God Israël weer op zijn plaats aan het ja. brengen. Ook een deel van de gemeente komt op zijn plaats... ...en dat loopt dan weer uit op de eindtijd... ...en op de glorieuze komst van Heer Jezus en zijn Rijk. En dan wordt het doel van God... Via Adam, waar die mee begonnen is, wordt dan pas bereikt. Ja. En daar gaan we een volgende keer over. Ja, maar vaststellen dat zeg maar, de, de, de plek van Israël nog steeds dezelfde is. Uh, en, en dat daar aan toegevoegd is de gemeente. Ja. En dat we samen optrekken naar de, de komst de, van de heer Jezus. En de ja. Ja, ja, prachtig. Ja, dat is een prachtig beeld. Ja. En dat uh, ook gemeente is, dus weer de mens waar God mee werkt. Ja, schitterend Goed Jan, heel hartelijk bedankt voor deze eerste aflevering in deze nieuwe serie. U thuis heel hartelijk dank voor het kijken en u weet dat u kunt ons altijd mailen. En wij gaan dan proberen u daar een antwoord op te geven. Heel hartelijk dank en graag tot een volgende aflevering in deze serie Eindtijden provincie.